ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Sneeuwbuien en gladde wegen veroorzaken een hele drukke ochtendspits... en die is nog allesbehalve opgelost. In de regio vooral een lokale aangelegenheid. Er zijn aardig wat wegen die nog behoorlijk langzaam rijden. Ook op de A-wegen, op de A-2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht een kwartier... en op de A-8 Zaanstad Amsterdam. voor Knoop het Komplein, 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM voor Zandvoort. Ja, ZFM voor Zandvoort. En uh, we zijn bezig met een uh, speciaal programma... naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie... waar we straks natuurlijk ook weer meer van gaan horen. Uh, dit is ook de uitzending van Goedemorgen Zandvoort vanmorgen. Dus uh, mocht u in de, in de inleiding dat niet gehoord hebben... dan weet u dat nu. Uh, ja, we gaan uh, nog eventjes door de uh, zaken... die vorig jaar in Zandvoort ook hebben gespeeld. In uh, maart gingen leerlingen van de Oranje Nassenschool... Met uh, afvalemmers en afvalknijpers onder begeleiding van het schoonwandelteam van Patrick Berg... gingen ze rommel opruimen. Dat vond ik uh, hartstikke goed. Uh, 18 maart is uh, voormalig burgemeester Rob van der Heijden overleden. Hij was van 88 tot 2007. Dat is dus gewoon negen jaar. Uh, eerste burger van Zandvoort. En hij was toen de opvolger van uh, uh, Herman Magielsen. En ook in maart uh, bestond de seniorenvereniging 12,5 jaar. Uh, en die hebben dat gevierd met een concert van het zingende gezin La Familia in de Agatha Kerk. Hartstikke leuk, natuurlijk. We gaan uh, even een plaatje draaien, weer. Ja, ik heb uh, nog iemand die aan Parkinson overleden was. Vertel: uh, Rob de Nijs met Rob, Wabbel. Ja, inderdaad, ja. Je schuimt de straten af en volgt het dieven spoor. Met schooiers en soldaten hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft wat overdag niet kan. En bij nacht in de kroegen hier.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 bij nacht in de kroegen hier Gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier Uh, ons ontvallen op 16 maart of 22-jarige leeftijd helaas. Malle Babbe, mooi nummer. staat al uh, 26 jaar, 25, nee 26 jaar in de uh, top 2000. Uh, als hoogste uh, dit jaar of afgelopen jaar op 556 en uh, het hoogste 406 in de uh, 2000. Hij heeft trouwens nog veel meer platen natuurlijk in de top 2000. En uh, twee nummers die uh, staan er ook. ...onafgebroken in het uh, werd zomer en foto van vroeger. Tot zover over Rob de Nijs. Als het goed is, hebben we weer aan de lijn onze vliegende reporter. R. Loogman. Ik sta hier naast uh, Maaike Koper. Oké, okay, wat leuk. Ik hem kennen, Maaike natuurlijk ook van het café kopen. Uiteraard, van vroeger, ja. ja. En uh, tegenwoordig raadslid van de PvdA uh, GroenLinks. Ja. Nee, of andersom. GroenLinks PvdA, ja. GroenLinks PvdA. Dat niet uit, hoor. Nou, ik ben nog PvdA. Na de verkiezingen zijn we GroenLinks PvdA. Oh, Oké. Okay. Nou, je, je hoorde. Alleen GroenLinks, nee toch? <laughs> wat zei je? Oh, we hebben alle vertrouwen <laughs> Wat zei je Hans? Nee, dan wordt het er niet alleen GroenLinks, dan is het GroenLinks Partij van, van de Arbeid. Nee, ja, nee niet. Ja, inderdaad. Nou, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Maaike, ja, uh, wat gaat het nieuwe jaar voor jullie brengen? Ja, wat ons betreft uh, de, gaan, gaan wij samen om mooie dingen voor Zandvoort te doen. Om te zorgen dat we met positieve politie politiek, met goede ideeën... de wereld socialer mogen maken, te beginnen in Zandvoort. En daar gaan we voor. Want het kan eerlijker, het kan groener... en het kan zoveel beter. En dat willen we graag, samen. Maar nou, jullie hebben al een aantal stappen gezet de afgelopen jaren. Ja, we hebben al de afgelopen jaren heel goed samengewerkt... omdat we dezelfde uh, ideeën hebben. En we hebben hele goede plannen kunnen indienen en die zijn gesteund door de raad op het gebied van woningbouw, van jongerenwerk, van uh, extra groen uh, op allerlei plekken. Ja, en op die manier willen we ook door positieve, constructieve plannen en met elkaar samenwerken, want alleen red je het niet. Nee, dat is ook waar. En uh, ja, Hans weet er alles van natuurlijk. Ja. <laughs> nou, we hebben er de laatste in uh, Goedemorgenstof, er wordt uitgebreid over gesproken. Ja. En uh, ja, uh, Maaike wil uh, wethouder worden, hè? Ja, je wilt wel worden. Hè? Ja, ik, dat zou ik heel graag willen. Want op dat, in het college kun je proberen om je plannen het beste te realiseren. Al doe je dat uiteraard namens de raad. Maar ik denk, als je nu kijkt naar het aantal zetels wat we zouden kunnen krijgen nu met onze samenwerking, zijn dat drie zetels. Dus ik hoop van harte dat al die mensen weer op ons gaan stemmen. Want dan hebben we ook een plek in het college. En dat betekent dat het een sociale, groenere plek wordt in het college. En ik denk dat voor dat prima kan gebruiken. En, en hoe, nou, ziet, wel... uh, hoe ziet uh, Maaike dan de coalitie voor zich? Welke partijen zou ze het liefst willen? Hoe zie jij de coalitie voor je? De coalitie, ja. Dat staan de kiezer, dus dat vind ik wel heel erg lastig. Maar het zou heel mooi zijn. Het is zo versnipperd nu. En het zou mooi zijn als de constructieve partijen... die ook bereid zijn om de rit uit te zetten... die niet halverwege zeggen... nou, het bevalt me niet, dus ik ga maar wet. Want in, in de gemeentepolitiek is het zo... Er moet wel bestuurd worden, je krijgt niet zomaar nieuwe verkiezingen. Dus ik zie graag collega's die de schouders eronder zetten... ...en we er samen wat van maken. Dat is toch een behoorlijke sneer, sneer die aan de, je de laatste tijd ziet wat, wat overblijft, wat uiteindelijk de schouders eronder zet... ...dat zijn de mensen die je moet hebben. En wij hebben dat de vorige periode gedaan... ...toen er een aantal partijen wegliepen... ...en wij hebben dat deze periode ook gedaan. Dus ik zou zeggen, de ervaringen uit het verleden... ...kunnen best wel iets zeggen over de toekomst. Ja. Hé, hey, hoor je het? Ja, nee, ik hoor het ja zeker. Ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Heb, je, heb, je, heb je verder nog vragen voor Maaike? Nou ja, nee, eigenlijk uh, niet. Uh, nee, uh, ik, hoorde een ik hoorde een behoorlijke sneer aan het uh, adres van Jong De, ja, ja. Die weer wegliep. Maar goed, uh, daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Uh, ja, nou, leuk Ger, uh, uh, dan, dan... Ja, ik ga nog even door. Hè. Ja, ja, dank aan Maaike. Moet u straks dus nog even bellen? Dankjewel, Maaike. Wil je meteen door, Gerro? zeg je van... Uh... Ja, nee, ik ga meteen door. Ja, prima. Pak even, even iemand van de VVD? Ja. Want hier staat uh, Sven... Uh, Sven Drommel. Uh, Sven, Dromol. Sven Dromol. En uh, Sven, mag ik jou wat vragen? We zijn live op de radio. <laughs> en uh, wat, wat uh, gaat de VVD uh, in 2026 doen? Nou ja, vooral heel veel positiviteit uh, brengen in zo'n soort... ...want dat uh, kunnen we denk ik wel met z'n allen alle gebruiken. Ja, nou, dat is uh, duidelijke taal, Hans. <lacht> ik uh, hoor het ja, nee, ja, uh, ik ben het er helemaal mee eens. Po posit positiviteit moeten we hebben. Uh, ja, uiteindelijk uh, is goed begin het halve werk natuurlijk. Nee, we hebben in ieder geval heel veel pl plannen... ...en het is vooral doorzetten wat we nu aan het doen zijn. Vooral de koers uh, behouden. Want, kijk, een klein stapje dat lijkt misschien niks... Maar als je dat vier jaar lang volhoudt... dan heb je op een gegeven moment... Nou ja, een ongelofelijke afstand afgelegd. En daar gaan we gewoon weer voor. En jullie hebben een aantal mensen erbij, hè? Ik noem een... Uh, uh, Jim Keur. Marcel. Aha. Uh -huh. Marcel. Jim, ja. Jim Keur. Wie zaten er meer bij? Bas Lemmens, onder andere. Oh ja, ja. En Roelof van Kasvold. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. En het uh, fijne was dit ook uh, dit keer dat toen we de lijst gingen samenstellen... Ja, dat ongelooflijk mensen, heel veel mensen zich ook uh, aankwamen melden... en zeiden van ja, de VVD in Zandvoort die spreekt ons wel aan. Juist dat positieve, constructieve geluid. En daar doen we graag uh, aan mee. Want wij zien graag dat uh, ja, de VVD in Zandvoort groter wordt... en de gemeenteraad in Zandvoort ook constructiever en positiever wordt. Nou, mooi verhaal. Ja, zeker. Ik, ik hoor alleen... Uh... Ik zie alleen heel weinig vrouwen. Er staat natuurlijk één hele goede vrouw op de lijst. Ja, dat dus is, is namelijk jouw vrouw, vrouw Ger. Nee, ik, zal, maar... ik, zal, ik zal er even naartoe lopen. <laughs> nee, nee. Maar er, nee, maar er zijn heel weinig vrouwen op die lijst. Klopt nee, dat? Ja, er staat, er staat één vrouw op de lijst. En die staat hiernaast mee. Nee, oké, okay, maar het is, het voelt zich niet erg eenzaam? Nee, ze voelt. Nou, dat kan ik wel even vragen. Ze heeft de mond nog vol, dus ik dacht even. <laughs> dat ze uit. uit dat ze het broodje met. Wat is het? Het zal wel krap te laden zijn of zo. Het is wel heel lekker, ja. Ja, bij krap. Uh, je hoort dus, bij de VVD dus Medelof, een beetje. Dus uh, uh, uh, ze is de enige vrouw die uh, bij de VVD bezig uh, is. Ja, of, of ze zich niet een, die een, beetje, een beetje eenzaam voelt. Ja, ik heb zulke verschrikkelijke leuke mensen waar ik mee samenwerk binnen de VVD. Onze fractie is uitgebreid uh, met Sven en met Lars. Uh, en met Al ja, maar dat zijn allemaal mannen. ...samenwerken. En ik heb alle vertrouwen in, ons, in, in onze uitbreiding van de, van de coalitie. Nou, dat is duidelijk, hè? Nou, ja, lijkt me ook uh, tot zover de ster. Nee, ja. <laughs> ze, kunnen, ze mogen ook advertentietijd kopen, hè? Wat zeg je? Ze mogen ook advertentietijd uh, kopen, kopen bij ZFM. Ja, je kan advertenties kopen, hè, die Jullie kunnen absententies kopen, bij ons Nou, de... ja. zover, zover is het al... Uh... Ja, daar gaan we later over praten. Nee, prima, prima. Hé, hey, zullen we straks weer bij je terugkomen, hè? Heel graag. Er zijn natuurlijk ook veel verenigingen en zo, hè? Het is niet alleen politiek... Ja, dacht daar ga ik straks even... Ja, prima, de KNRM of uh, iets leuks. Kijk maar, kijk als maar even. De, als de polonaise begint, dan... Uh... Ja, dan uh, als de mensen op tafel gaan staan, dan kom jij weer terug. Nee, we bellen je over uh, een minuutje of tien, uh, bellen je alweer. Perfect. Oké, okay, Ger, tot zo. We gaan een muziekje draaien weer, uh, denk ik. Drum Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. Toughly with his song, Roberta Fleck. En een enorme hit natuurlijk uh, in de jaren zeventig. Ze overleed op 24 februari op 88-jarige leeftijd en een hard stilstand. Maar daarvoor was ze ook ALS. Dat was ook meestal ALS, hè? ALS, Parkinson, ja. het zijn echt... Ja, alle... nee, uh, killers allemaal, ja. ja. Uh, Oké, okay, um, ja, we gaan nog even de uh, jaren voor zich door van vorig jaar. En uh, ja, wat ben ik nog meer tegengekomen? De, op, uh, even kijken hoor. De Zon Hockeyclub. Uh, 4 of 5 april. 90 jaar bestaan. Met een feestelijke reunie. En uh, bijna 200 oud-leden kwamen toen uit het hele land samen. Op uh, Duintjesveld. Om herinneringen op te halen. Dat was een uh, schitterende dag natuurlijk. Uh, wat in mei gebeurde niet zo heel veel. In juni uh, ging de gemeenteraad in een geheime stemming akkoord met de aankoop van de grond, de parkeergarage... en het gebouw van Holland Casino op het Badhuisplein. Uh, de prijs was ruim 8,7 miljoen. Dat is een hoop geld. Maar goed, in ieder geval... Uh, uh, marktconform bedrag werd toen genoemd. Uh, als dat goed is, moeten daar uh, onder andere huizen komen... en achter uh, uh, het bestaande nog uh, casinopand... komt een hotel natuurlijk... En de komende twee jaar gaan we de dino's bekijken, daar. Ja, leuk. Vind je het leuk? Ja, hè? ja ik heb zin gezien. Nou, het is wel. in ieder geval een uh, mooie invulling van het gebouw voor ja. die twee, twee jaar. Voor die, voor die periode, perfect. Ja, ja, ja, nou, ik denk nog niet dat er over twee jaar gebouwd gaat worden. Dus uh, nou, ja, misschien, ja, blijft. Nog, misschien blijft het nog langer. <laughs> je, je weet het niet, hè? <laughs> je weet het niet, je weet niet. Ja, maar uh, zullen we uh, uh, nog niet aan de lijn, hè? anders doen we nog muziek, nee. hoor. Ja, nog één ja. een, een muziekje kan wel, ja. Ik ja. Heb, uh, Sly in the family stone. Sly, stone, oké. Okay. <middels> <middels> op 82-jarige leeftijd belangrijk geweest in de muziek, want hij gaf richting aan soul, funk en de psychedelische muziek. Maar het is ongelooflijk dat hij niet eerder gegaan is, want uh, hij uh, was een stevig innemer van drank en gebruiker van drugs. Maar goed, dat uh, waren er meer in, uh, in die periode. Uh, Ger, je bent weer uh, aan, de, aan de lijn. Klopt dat? Ja, ik ben aan de lijn. En, uh... ah, hartstikke goed. Nou, is... Naast wie sta je? Naast mij staat Jaap van den Hoed van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. De KNRM. Die, die ook 200 jaar bestaat volgens mij. En uh, hoe was jullie uh, afgelopen jaren, Jaap? Ja, nou, de afgelopen jaren was, uh, was helemaal prima. We hebben als uh, KNRM bestaan we inderdaad dit jaar al uh, 201 jaar. En uh, vorig jaar het uh, jubileumjaar. En uh, ja dat was uh, hartstikke mooi, hele mooie uh, evenementen geweest. Heel veel PR-momenten uh, in de landelijke media. Roelof Hemmen heeft een uh, podcastserie gemaakt. Waarbij we als KNRM een hele mooie verhalen hebben kunnen, kunnen vertellen samen met uh, nou, mensen die het hebben meegemaakt. Dus het gaf wat meer naast bekendheid voor het, uh, voor het publiek. En we hebben ook een uh, mooi feest gehad in uh, Rotterdam voor alle KNREM'ers verdeeld over twee avonden. Want ja, we moeten natuurlijk wel in Zepa blijven. Dus heel veel uh, bekenden gezien uh, door, uh, door collega's van de KNRM in het land. Met de partners uiteraard die erbij waren. Want zonder partners kunnen wij uh, niet, uh, niet uitvaren. Dus uh, nee, het was een heel mooi, uh, mooi jaar geweest, uh, ja. Wat zijn, wat zijn de ideeën voor het nieuwe jaar? Nou, voor, uh, voor Zandvoort uh, zijn die uh, behoorlijk uh, goed. Het uh, bootuit is uh, een aantal jaar geleden verbouwd. Uh, en we hebben onze Challenger in de genomen vorig jaar of eigenlijk het jaar daarvoor al. En uh, dit jaar, 2026, uh, in de zomer uh, krijgen wij een nieuwe boot. een uh, van wijklasse. dat is een ongeveer gelijkwaardige type die we nu hebben, de Annie Paulussen. Maar dan uh, uiteraard uh, helemaal uh, uh, modern gemaakt, gebouwd, ontworpen. En uh, ja, we hopen daar uh, van de zomer mee te kunnen gaan, uh, te gaan oefenen, trainen. En op een gegeven moment zal die ook onze renningboot worden. Uh, en dan gaat de Annie Paulus gaat eruit, zoals we dat noemen. En de nieuwe van Wijklassen, waarvan we de naam nog niet weten... Uh, die wordt dan in dienst gesteld uh, in Zandvoort. Dus dan kunnen we er weer de, de komende 30 jaar uh, waarschijnlijk weer tegenaan. En wie bepaalt de naam? Uh, dat wordt vaak door, de, door de, degene die de boot schenkt. Hè, degene die het meeste uh, geld doneert om een nieuwe trainingboot te bouwen. Uh, daar wordt vaak ook de naam naar uh, toe gewezen. Of uh, de persoon heeft al een naam en gedachten. Dat kan ook een combinatienaam zijn. Uh, dus dat is uh, ja, voor ons als, als bemansleden echt een verrassing. Dus we zijn heel benieuwd uh, ja, hoe de nieuwe, boot, uh, nieuwe Annie Paulussen gaat, uh, gaat, uh, ja, gaat heten. En wat is jouw functie bij de, bij de, bij de KNR? Uh, mijn functie bij, uh, bij Zandvoort is plaats van een schipper. Dus een van de schippers die, uh, die naar zee gaan samen met de bemanning, met de opstappers, uh, wat we dan noemen. Uh, en uh, door de walploeg hè, we hebben we Challengers voor nodig, een walbaas en wat uh, walondersteuning met het voertuig. Uh, dus met elkaar uh, doen we dat en we komen uit allerlei uh, achtergronden. Uh, we hebben een, uh, een huisarts, een uh, zelfstandig ondernemer uh, uh, de, bij Defensie, uh, een, een vlieger, een purser bij, uh, bij de KLM uh, en gaan ze maar door. Dus een heel uh, mooi, diverse gezelschap. En we komen regelmatig bij elkaar, morgenochtend gaan we ook weer uh, oefenen. Nou, dat zetje is uh, best uh, uitdagend. En het komt natuurlijk niet, ook niet uh, iedere, iedere maand voor, dus we gaan lekker, uh, lekker oefenen morgenochtend. En jij, uh, jij bent zelf uh, ook uh, een geweest? Ja, dat klopt. Grote, uh, grote boten, hè? Ja, de grote boten, ja. Je ik ben hier wel bij... ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik begon bij, bij de rennersbrigade, dat dus zijn dan de kleinere boten. Uh, en vervolgens uh, ben ik uh, op een gegeven moment naar de Koninklijke Marine gegaan... ...en er heb daar uh, mogen varen op de Rotterdam, de Johan de Wit en de Karel Doorman... Uh, dus uh, dat zijn wel de zit grote... Het mag ja, dat is dan de wachtoffersier. Hè? Officier van de wacht, wat we dan noemen. Dus dan ben je vier uur op uh, acht uur af. En in die vier uur ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de van het zit. Dus ik sta wel naast iemand die wat bereikt heeft. Het is ook beneden. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar mag ik één vraag stellen? Nog of niet? Ja, je mag één vraag stellen. Ja, ik, ze hebben afgelopen week, dacht ik, een uh, AED, een hartmassageapparaat. Uh, ...geschonken gekregen door Tim Klein... ...en ik vroeg me af, komt die, kom die, kom dat ding nou in, de, in, de, in het boothuis... ...of gaat hij mee de boot op? Uh, jullie hebben uh, een... een uh, AED. Uh, ja, klopt. Die hebben we sinds uh, vorige week... Uh, ...geschonken door Tim Klein. Ja. En uh, die hangt inderdaad aan de gevel... ...en die is gewoon uh, zeg maar openbaar uh, te bereiken... dus als er een noodmelding is, dan uh, is hij daar, uh, daar vanaf te halen. Nee, want op de boot hadden we hem al. Dus het uh, is een extra oh. uh, AED... Uh. Uh, die uh, uiteraard voor onszelf gaan worden gebruikt, Maar ook voor, de, nou, voor, de, voor de alle inwoners van Zandvoort. Uh, ja, geweldig. Heel goed. Daar We ik heel blij mee. Hij heeft een heel mooi initiatief. Mooi initiatief, ja. Wat zei je? Mooi initiatief van Tim. Ja, absoluut. Hij heeft meegedaan met de West Coast Challenge. Uh, een, een, een, een prestatietof tussen Hoeven Holland en Den Helder. Uh, met de fiets en met lopen. En dat doen ze dan in teams. En daar heeft hij uh, een aantal ja, geld gedoneerd. En uh, daar is dit van uh, terechtgekomen gekomen. Onder andere. Gewoon verhaal, hè. Ja, zeker een mooi verhaal. Zeker een mooi verhaal, ja. absoluut, absoluut. We hebben zo'n leuk gesprek met, uh, met onze meneer van de KRM. En mooi dat ze komende zomer een nieuwe boot krijgen, hè? geweldig. Ja, wat dat betreft, hij uh, is de stuurman. Ja, zeker, ja. de geloogman, een mooie naam voor zo'n boot. En ja, de geloogman is een hele naam voor die boot. <zorlijk> moet je nog nou wel even wat stortig, denk ik. <��ises> ja, dan moet ik even wat stortig. Nee, helemaal top, helemaal top. Kan jullie nog even een mooie plaat hebben? Ja, rijden? zeker. Uh, heb je hem net gehoord, uh, Sly in the Family Stone? Ja, geweldig. Ja, dat is, dat is, dat is allemaal ja. dood, Ger. Dat is jammer, hè, ja, nou ik weer. weet het, ik weet het ik heb het gezien. <laughs> wij, gaan, wij gaan nog even door met muziek, Ger. We spreken iets zo okay. weer. ik kom zo over tien minuten weer. Binnen. Ja, bellen jullie gewoon weer even. Helemaal goed. Helemaal mooi. Oké, okay, doei. Doei. Doei. van Chris Ria. Hij overleed drie dagen voor de kerst op 22 december. Dat is natuurlijk al heel lang geleden. Uh, hij was natuurlijk op 74-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend uh, mondiaal... door zijn nummer Driving Over Christmas. Dat uh, kent iedereen wel waarschijnlijk. Hij ging hem gewoon promoten, dat was het. Ja, inderdaad. En daarom is hij dood nee. gegaan. Nee. Ja, ja, ja, dat kan. Maar uh, ik hoorde over het nummer Driving Over Christmas... dat hij uh, al een paar jaar op de plank had liggen. En hij uh, was er helemaal niet helemaal tevreden over. Toch met zijn uh, uh, platenmaatschappij uh, afspraken gemaakt. Die dachten ook van nou dat wordt helemaal niks uitgegeven. Uh, het wordt een wereldhit. Ja, Die uh, hebben het af en toe niet voor het zeggen natuurlijk. Uh, we gaan nog eventjes uh, langs de... Uh, wat, uh, uh, Zaken uit het jaaroverzicht, uh, we zijn al bij uh, augustus een beetje. Uh, in augustus werd natuurlijk uh, de aftrap van het Sanford Race Festival gegeven. Met een uh, schitterende uh, zeepkistenrace, die hebben we bij de geweest, uh, of niet? Ja, dat ja, ja, ja, was ja. leuk, hè? Ja. Ja. ja, ik was er ook. En, uh, ja, dat, dat, dat zal waarschijnlijk een, een, een blijvertje zijn, hoor, denk ik namelijk. Uh, en in uh, augustus schreef uh, Lars Carré... en uh, de burgemeester die hintte er al uh, op uh, in zijn uh, toespraak... Uh, die schreef een brief naar, uh, naar Den Haag over die btw-verhoging... van 9 naar 21 procent op de hotel en uh, logiebrands uh, ja, voorlopig is het er nog en uh, misschien dat een nieuw kabinet dat uh, toch weer terugdraait, maar voorlopig is het er nog. En ja, we moeten afwachten of dat inderdaad uh, ge gevolgen heeft voor, uh, voor de hotelbranche in uh, Zandvoort. Uh, en trouwens ook natuurlijk in andere plaatsen. Uh, Oké, okay, uh, ik weet niet, zullen we eerst nog een nummertje doen? Heb je nog een nummertje? Ik heb de Cure nog. The cure, okay. ja, de cure, ja. Want daar is ook iemand van overleden, dat zal ik straks wel even vertellen. Bye bye Die uh, uh, op eerste kerstdag overleed uh, gitarist en uh, keyboardspeler van de uh, Cure. Die bijna twintig jaar in de band zat op uh, 65-jarige leeftijd. En hij heette Perry Bamonte, Niet iedereen zal hem kennen. Maar goed, uh, hij uh, uh, uh, maakte, het was een belangrijk onderdeel in de Cure. Um, Ger, als het goed is, ben jij nog aan de lijn. Is het al afgelopen of niet? Nee, het is nog niet afgelopen. Want het, uh, het, is, het blijft gezellig hier. Oké, okay, ja, want. Iedereen heeft een presentatie. Officieel was het tot de half tien. Ja, maar officieus is het natuurlijk wel. Oh, nee, Ger, Ger, wij weten dat wel, hè? gezelligheid kent geen. tijd. tijd. <laughs> kent geen tijd, nee, dat is toch nou gewoon zo natuurlijk. Sta je, sta je nog naast iemand? Ja, ik sta naast Gilles Kok. Oh, Gilles, ja. Degene die niet alleen de baas van de krant is, maar ook. Ook bij Nog, be... uh, met Beleefs Zandvoort, Beleef Zandvoort heel druk is, De Krocht... Een, pod, een podcast van maken is... Uh, Politieke met, podcast? Uh, nee, met, met oh. uh, Hotel Keur. Ja, uh, en... hoe is die, de vraag is hoe het daarmee staat, daar hoor ik weinig meer van. Ja, nou, dat, we gaan mee door, want ik monteer het. Oké. Okay. Dus, het, het komt goed. Uh, Gilles, uh, nou, uh, welkom, welkom in de uitzending. Ja, leuk, leuk dat je er bent. Ja. Wat, wat gaat 2026 voor jou brengen? Oeh, de vraag. Die, uh, die heb ik al een paar keer gehad de afgelopen dagen. Dus ik heb er ook wel een beetje over nagedacht. Maar ik vind het best wel lastig. Want ik moet zeggen, uh, het gaat eigenlijk best wel goed al. En ik vind het uh, al uh, heel groot goed als we dit jaar weer zo mooi kunnen, jaren, uh, kunnen hebben. als het afgelopen jaar. Wat voor mij wel nieuw wordt, dit komende jaar. is uh, de executatie van de Krocht. Het Theater de Krocht. Dat wordt wel echt een, uh, een, uh, ja, dat is een heel ding uh, voor ons. We zijn daar al een jaar mee aan het voorbereiden. Uh, en ons is dan Stichting Bleef Zandverwein net aan uh, refereren. Uh, en we gaan volgende week ook met uh, Theater Krocht en dan gaat het echt beginnen, dus uh, daar hebben we weer heel veel zin in. En dat wordt wel echt nieuw dit jaar. Uh, en daarbuiten hoop ik dat mijn gezondheid, die nu goed is, dat het zo blijft. En uh, de krant uh, loopt heel goed, ik hoop dat dat zo blijft. Uh, dus uh, voor mij mag heel veel hetzelfde blijven, want dat is uh, heel goed al. En uh, Theater Krocht is het, uh, het nieuwe gedeelte uh, wat extra spanning meebrengt. En uh, ja, waar ik nog enthousiast van word, dat ik normaal al ben in het leven. Maar ik kan me niet van de indruk onttrekken dat jij het wel druk hebt. Um, ja, dat is relatief denk ik, toch? Het, het kan ook energie geven ja. en ik doe best veel, uh, maar ik doe ook allemaal dingen die ik echt, ook echt leuk vind en waar ik energie van krijg. Nee. Dus er zijn ook wel echt dingen waar ik nee tegen ga zeggen Dus uh, ik denk dat ik wel redelijk in balans ben. Maar mijn vrouw zegt het ook wel eens van, uh, goh, zit je nou gewoon op de bank vanavond? Wat is dit nou? komt <lacht> kom je hem soms op tegen met de hond. Nou, dat is ook goed voor de ontspanning, hè. De, uh, lekker met de honden buiten en dat is ook wel... Uh, uh, mijn grote maatje, maar ook wel echt mijn redding, dat ik uh, daardoor ook echt een paar keer per dag naar buiten moet, lekker wandelen, bewegen. En dat uh, compenseert een beetje het vele werk achter de computer, wat, uh, wat ook belangrijk en leuk is. Maar uh, ja, goede balans. Ja, de kocht is natuurlijk een heel belangrijk uh, item in heel Zandvoort. En uh, ik heb al een aantal dingen gezien van mensen die er al komen en het zijn er wel een hele mooie namen al. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Het, uh, uh, wat leuk is, is dat we in Zandvoort uh, de, heel veel mensen meeleven met de Krog. En heel veel mensen ook uh, zeggen, oh wat leuk, ik heb daar het school een musical gehad. Of, uh, iedereen heeft zijn herinnering eraan. Uh, Inclusief mezelf ook. Uh, het is echt wel heel leuk dat ik daar een, een rol in mag betekenen om dat weer uh, te exploiteren. En uh, het is uiteraard gewoon uh, het clubhuis voor de, de koren en uh, uh, voor de toneelvereniging. Dus dat is hartstikke leuk. De, de jazz komt weer terug vanaf februari. De maandagse jazzconcerten. Uh, maar daarnaast is volgens ons ook nog ruimte om andere leuke dingen te doen. Ja. En uh, nou, met name Hilly, uh, mijn, mijn partner in crime, samen met Jante. Uh, maar Hilly is daar vooral mee, uh, mee druk met de programmering. En die, uh, die heeft inderdaad uh, uh, wat de, de burgemeester vanavond refereren. Uh, Neil Guggerly, uh, Kees van Amstel, twee ambassadeurs geworden. Uh, Neil Gugier woont in Bentveld, Kees is opgegroeid in Zandvoort en uh, geboren hier. Dus uh, dat is wel heel leuk, die komen allebei optreden. Uh, Hans Dorrestein vinden we heel leuk. Ja. Uh, Leonie Jansen komt optreden. Uh, en ja, dat is eigenlijk nog maar het begin. Ja, dat verbaasde mij. Ja, is... mij ook een beetje. Ja. Ja. En ik vind het heel leuk. En het, uh, het zet ook wel een beetje de toon, dus het wordt ook wel straks uh, een ding om dit te blijven volhouden. Hè, maar het, het, het voelt dat, uh, dat als we dit al kunnen doen nu in deze eerste maanden, terwijl we nog niet eens de sleutel hebben blijven springen. Ja, dan het wel veel voor daarna. En ik hoop ook echt dat, uh, dat de zalen een beetje gevuld raken. Uh, want er zijn veel theaters in de regio en er zijn overal leuke uh, voorstellingen. Dus wij komen daar dan nog even tussen, tussen dat uh, geweld. Maar ik denk dat we met uh, nou, veel, veel zandvoorten hier zullen komen. En met, misschien dan ook uit de regio wat mensen kunnen trekken. Ja, we hebben 135 stoelen die uh, gevuld moeten worden. Dus uh, volgens mij moet dat uh, wel lukken. En mijn eerste opening... Uh, volgende week vrijdag 9 januari is uh, toneel Hildering uh, de eerste voorstelling. Daar komt uh, voor het eerst publiek binnen. Uh, op zaterdag doen ze dat ook nog twee keer. Onze, Ik ben erbij. Uh, heel leuk. Uh, onze uh, eerste eigen uh, opening, ja, wat wij zo uh, uh, beschouwen, dat is op 14 februari op Valentijnsdag. Uh, Hart van Cultuur gaat het heten er wordt een soort inloopdag waarin we willen laten zien wat, hoe de krocht is en ja, wat je daar kan verwachten in de komende periodes. Is het nu helemaal klaar? Is... Ja, veel succes. Het In een heel mooi uh, uh, jaar. Nummer... Het is nu al leuk begonnen vanavond en uh, volgende week begint de krocht. Nou, ik heb er heel veel zin in. Gerich, Ger, Gew, vraag nog even of alles nu uh, ja, klaar is. Duidelijk, hè? Is alles nu klaar in de krocht? Ja, alles is al klaar in de krocht. Ja, oké. Okay. Hij is uh, staat er heel relaxed niet. Uh, ja, nou, ik zie het niet, maar ik uh, hoor het bijna wel, ja. <laughs> Doe hem de groeten in ieder geval. Ik zal het zeker doen. Oké, okay, um, heeft u nog zin om straks nog uh, uh, terug te komen of zeggen we nou, het is uh, leuk geweest? Laten ze mee zijn, ja. ja. want we hebben nog maar 11 minuten, hè? dus uh, wij... Uh... Ja, als jij denkt van ik heb nog een mooie paard... Uh... Ja hoor, we hebben nog wel wat, uh, wat liggen, dus dat is geen enkel probleem. En ik ben, ik, ik ben ook nog even het uh, jaaroverzicht 2025 uit voor de, de klanten een paar dingen. Dus, uh, ja, bezig, Hans. Ja, wij, wij komen er wel uit, uh, Ger, dat begrijp wij je komen wel. komen er he? wel uit. Het wordt voorzellig 10 uur. <laughs> hey, hartstikke bedankt. Hey, jij ook hartstikke bedankt, Ger. Leuke gesprekjes heb je gevoerd. Uh, nee, en, uh, ik vond het een leuk programma, dus. Uh, Absoluut. Nou, we gaan onszelf niet helemaal uh, op de borst kloppen, maar uh, het was een geweldig programma. Ah, Goed. Uh, ja, <lacht> we spreken beten. elkaar binnenkort weer, hè? Goed ja, hey, Tot ziens, oké. Okay. Bye bye. Goed zo. Bye. Hoi hoi. Het was oh, ja. Na, na, na, na, na, na, na. Aij vor een steelana Aid je voor de steel, voor de spel Aik je voor de spirit. Aid je voor de spirit, voor de steel, Aid je vorens bieten, Aik je vorens Wil jij erover praten? Dat is wat ze me vroeg. Of ik had gedronken en ik dacht net genoeg Maar zijn er van die feestjes Dan zeg je toch geen nee Maar ze draaiden daar een nummer En dan drink je vrolijk mee Ze zongen na na na na na En daarna moest die leeg In één keer naar binnen Tot ik een nieuwe kleed. Het leven is te kort om nucht Blijven. Dat zijn mijn opa vroeger al, mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. Na, na, na, na, na, na, na, voor de sneer, voor de sneer. Had voor de Na, na, na, na, na, na, na, voor de Is dan weer zo'n liedje, dat spook je door je hoofd En die tijdens het slapen je van je hoofd. Een dag of zeven later, toen ging ik weer op stap Was dat je nou een kroeg, of gewoon een goede grap Ik hoorde na na na na na na, -na, -na, -na. En iedereen zo mee Zou dat je daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee Het leven is te kort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 I give all the seeds, all the stand. I give all the seeds, na na na na. seeds, I give I Voor de sfeer. Ja, het was een nummer van René Karst, uh, Die is misschien uh, hier niet zo bekend. Maar in het oosten was hij hier wereldberoemd. Hij overleed uh, heel plotseling op 21 november. En dat uh, kwam nogal hard aan, geloof ik, in, uh, in het oosten des lands. Uh, het had je voor de sfeer dat nummer, en dat stond in de biografie van uh, Claudia de Brij, uh, over Amalia, prinses Amalia. Die wordt graag wakker met het lied. Dat staat in die biografie. Echt? Ja, dat, ja, dat schijnt erin te staan. En, uh, ja, ik kan me niet voorstellen. Want, uh, ja. Maar goed, uh, dat maakt verder ook helemaal niet uit. Ik vond het wel een grappig feitje. Uh, ja, wat gaan we doen? We, gaan, uh, het is, uh, we hebben nog zeven minuten. We gaan nog niet uh, helemaal afsluiten. Maar uh, de, uh, de receptie is zo'n beetje voorbij. Dus we gaan niet meer terug naar uh, de Dorpskerk. We gaan nog heel even door uh, wat er allemaal gebeurd is in uh, Zandvoort. In oktober was er weer de korte baandraverij. Na jaren en jaren is die teruggekomen. En uh, ja, dat was een uh, aardige omzet uh, van de Totalisator: 28.800 euro. Ze uh, werd flink gegokt. Uh, en dat was het voor de eerste keer eigenlijk sinds 2010 dat hij er weer was. Heel apart, dat was heel leuk. Um, ja, in, uh, uh, ga ik een maandje terug nog even. Toen uh, werd uh, burgemeester Molenbrug voor de tweede termijn van zes jaar uh, herbenoemd. Ook uh, interessant. Um, uh, en in oktober werd bekend dat na 27 jaar er een eindeclub uh, komt aan de kinderkunstlijn. Dat is wel jammer natuurlijk, hè? Ja. Al die kinderen die dan een beetje met, ja. uh, met kunst in aanraking komen. En het was hartstikke leuk. Zeker, zeker. Nou ja, goed initiatiefnemers ja. dus Marianne Rebelle en Hele Jansen... Die hebben dat uh, sinds 1998 gedaan. en uh, Ja, dat hebben nu dus 27 jaar gedaan. Op een gegeven moment ben je er wel klaar mee waarschijnlijk. Maar het is jammer... Uh, het zou natuurlijk altijd nog kunnen dat er geen mensen mee ja. doorgaan. Hè? Want, jammer dat er niet iets, ja, iets uh, zeker, overneemt. Ja, zeker. Het is gewoon belangrijk dat uh, zoiets gebeurt natuurlijk. Hè? Nou, de ondernemer van het jaar werd café buitenspel. Uh, dat vieren ze op dit moment nog steeds, geloof ik. Dus uh, heel, uh, heel leuk dat zij, zij het werden. En uh, nou ja, vorige maand... Uh, hadden we natuurlijk, uh, vond ik even de leukste dingen in die hele maand... het initiatief van uh, Danny ten Haaf en Cuno de Vries... die een 24 uur sportmarathon bij Buddha Gym deden... en daar uh, bijna 7500 euro ophaalden voor spieren voor spieren. Serious Quest. En uh, nou ja, dan werd ook bekend in december dat... we hadden het al hele over het world, dat dinos komt uh, in het voormalige... Casino. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Uh, nou, ja, dat was het een beetje. We hebben het hele jaar doorgenomen. We hebben uh, muziek gedraaid van artiesten die ons ontvallen zijn. Ja. Er waren er nog wel meer, hoor, want ik had er nog wel meer op geschreven. Ja, Tony... Joost Prins is overleden. Ja, prin Prins? Joost Prins. Oh, Joost Prins. Ja. Ik dacht Prins, dat je dat zei. Nee. Ja, nee de, Tony Eijk is ook overleden. Natuurlijk, ja. een hele bekende uh, uh, iemand die, uh, die muziek heeft gemaakt. Uh, Connie Francis. Zegt ja. die naam je iets? ook overleden. En Ron Brandtscheid, die heb ook nog een paar nummers gezongen, volgens mij. Is, er, is Ron Brandtscheid overleden? Ja, die is die overleden, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja, zo had ik er in een paar... Jan Veerman, de eerste zanger van BZN, ook uh, dood. Ja. Dus, nou ja, goed, het was een hele lijst... Uh, je moet uh, ja. keuzes maken. Ja, het is nu vijf op tien, we gaan er, denk ik, een beetje uit... Ja. En jij hebt nog één leuke plaat uh, Ik heb nog gevonden. één nummer. Die is niet, is ja, niet dat overleden. Is, nee, nee, gelukkig niet. Met uh, Happy New Year van eigen Ja, ja dat lijkt me heel dat toepasselijk. Het, uh, Hartstikke goed. Maya, mag ik je hartelijk bedanken. Ger uh, wil ik ook nog bedanken. Hij hoort het niet. Maar uh, bedankt voor de reportages in de kerk. En uh, mijn naam is Ant Botman. Dus uh, het was een uh, leuke uitzending volgens mij. En die is uh, terug, te, terug te luisteren. Oké. Okay. <laughs> ja.